7 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. Aanslag op congreslid Giffords was gepland. Een lijst met chemicaliën Moerdijk openbaar gemaakt. En hoog leidt nergens tot grote problemen. Bij de Amerikaan die verdacht wordt van de aanslag op het democratische congreslid Giffords... zijn papieren gevonden waarin hij schrijft dat hij Giffords wil vermoorden. De politie ontdekte bij hem thuis een kluis met een envelop... Hij schrijft dat hij de aanslag heeft gepland en hij heeft er een handtekening onder gezet. De politie gaat er voorlopig van uit dat hij in zijn eentje heeft gehandeld. Zaterdag schoot de 22-jarige man in Tucson, Arizona zes mensen dood... en hij verwonde er veertien, onder wie Giffords. Ze werd in het hoofd geraakt. Uit de papieren in de kluis blijkt dat hij eerder bij politieke bijeenkomsten met Giffords is geweest. Ze had hem daarvoor een bedankbriefje gestuurd. De man is inmiddels aangeklaagd voor onder meer moord en poging tot moord. De komende dag moet hij in Phoenix voor het eerst voor de rechter verschijnen. De doktoren van Gifford zijn redelijk optimistisch over haar kansen op herstel. Toem heeft de lijst openbaar gemaakt... met de stoffen die waren opgeslagen bij Chemiepak in Moerdijk. Het overzicht wordt gebruikt bij het strafrechtelijk onderzoek naar de brand. Dat er maatschappelijk gezien behoefte is aan meer duidelijkheid... is besloten om de lijst te publiceren. Op de lijst staan allerlei chemische stoffen... waarvan een groot deel op zich gevaarlijk is omdat veel is verbrand, kan met de lijst weinig worden gezegd over de verspreiding ervan. Volgens het RIVM is er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid ontstaan. Komt ook geen grootschalig gezondheidsonderzoek. Er lagen zoveel verschillende stoffen bij ChemiePak... dat een algemeen onderzoek naar bepaalde stoffen volgens gezondheidsautoriteiten geen zin heeft. Rijkswaterstaat verwacht dat het hoge water in de Maas nergens tot grote problemen zal leiden. Alleen in midden Limburg worden iets hogere standen verwacht, maar zijn voldoende voorzorgsmaatregelen genomen. De waterstand in de beken daalt alweer. Het hoogwater heeft in Limburg een man van 52 het leven gekost. Hij sprong in Linnen bij Roermond zijn hond achterna toen hij te water was geraakt. De man werd meegesleurd door de stroming.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 In de deelstaat neder saxen is de sluiting van 3000 boerenbedrijven inmiddels opgeheven. Er is vastgesteld dat hun producten niet verontreinigd zijn met dioxine. Bijna 1500 bedrijven blijven voorlopig dicht, omdat daar nader onderzoek nodig is. De eerste dag van het referendum over onafhankelijkheid van Zuid-Soedan is zonder problemen verlopen. Volgens het hoofd van de waarnemers van de Europese Unie is het referendum goed georganiseerd en zijn er geen ongeregeldheden gemeld. De hele week kunnen inwoners van Zuid-Soedan stemmen over onafhankelijkheid. Verslaggevers melden dat er eigenlijk niemand te vinden is die tegen zelfstandigheid stemt. President Obama en andere westerse leiders zijn lovend over de gang van zaken. Het dodental na het neerstorten van een vliegtuig in Iran zal naar verwachting nog verder oplopen. Volgens de rode halve maan zijn veel van de 35 gewonden er slecht aan toe. Bij de crash kwamen zeker 70 passagiers om het leven. Het toestel verongelukte in slecht weer vlak voor de landing op een binnenlandse vlucht van Teheran naar Urmia. De oorzaak van het neerstorten is niet duidelijk. De Boeing 727 van Iran Air maakte melding van een technisch probleem en zou vervolgens meerdere keren hebben geprobeerd te landen. Het toestel kwam terecht in een weiland en brak in stukken. Nederlanders zijn ook vorig jaar weer minder buiten de deur gaan eten. Restaurants zagen hun omzet 5% teruglopen. Bij cateraars daalden de inkomsten met 3%. Supermarkten, winkelketens en benzinepompen verkochten juist meer voedsel dan een jaar eerder. Blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor de Voedselverkoop, FSIN. Volgens de onderzoekers worden de dalende omzetcijfers in de restaurants veroorzaakt door de economische crisis. Uit eten is in Nederland duurder dan in andere landen. Het eten in de supermarkt is juist relatief goedkoop. Bij de jongste volkstelling in Nepal krijgen inwoners bij het invullen van hun geslacht... voor het eerst keuze uit drie mogelijkheden... En niet alleen hokjes voor het aankruisen van man of vrouw... maar ook één voor mensen die geen duidelijke seksen hebben. Voor zover bekend is dat nog nergens anders op de wereld voorgekomen. Het is een gevolg van de uitspraak van het Nepalese hooggerechtshof... twee jaar geleden. Dat bepaalde dat homoseksuelen, biseksuelen en transgenderisten... dezelfde rechten hebben als andere Nepalezen. Het weer, het vriest overal licht. Vooral vanochtend is het op veel plaatsen zonnig. Vanmiddag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt ongeveer vijf graden. Vanuit het westen gaat het vanavond regenen. Morgen regent het overal. De rest van de week is het wisselvallig met maxima tussen 7 en 12 graden. AWB-verkeersinformatie. Ah, In het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing. Er staan er 21 files, 70 kilometer bij elkaar. En dat is heel normaal voor dit tijdstip. Een paar opvallende na een ongeluk op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht... bij Maarsbergen, 4 kilometer... Vrij veel vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Tussen Strand Nulden en Amersfoort, 10 kilometer. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Apeldoorn... bij knooppunt Waterberg, 2 kilometer. Dan de spoorwegen. Tussen Sittard en Beek-Elslo rijden geen treinen na een aanrijding. En tussen Woerden en Breukelen rijden ook geen treinen. Dat heeft te maken met een wisselstoring. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Wie is die 22-jarige schutter die in Arizona congreslid Giffords in het hoofd schoot en zes andere doden? En waarom pleegde hij de aanslag? U hoort er zo meer over. We gaan eerst naar Moerdijk, want we weten inmiddels welke stoffen aanwezig waren bij chemiepak. Het Openbaar Ministerie heeft de lijst met chemische stoffen die daar lagen opgeslagen openbaar gemaakt. De OM hield deze informatie eerst geheim voor strafrechtelijk onderzoek. Gisteravond werd de lijst toch openbaar gemaakt omdat veel mensen vragen hadden. De lijst is doorgespitst op ons verzoek door hoogleraar toxicologie en milieuchemie aan de VU in Amsterdam, Jacob de Boer. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een lijst van wel 50 kantjes en zelfs meer. Wat voor soort stoffen lagen er vooral bij chemiepakken? Ja, het is misschien makkelijker om te zeggen wat er niet lag, want het is een grote cocktail van allerlei soorten stoffen van zuren, zware metalen, organische oplosmiddelen, zoutzuur, logen, eh, noem maar op. Hè. Je kunt zo gek niet bedenken eigenlijk. Nou, de belangrijkste vraag is natuurlijk, meneer De Boer, welke stoffen zouden schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid? Wat heeft u gevonden? Ja, kijk, al die stoffen hebben op zich een behoorlijk uh, groot, uh, grote giftigheid. Uh, het ging eigenlijk vooral om twee dingen, vond ik. Uh, is er kans geweest op dioxinevorming? Nou, er was duidelijk veel uh, chloor aanwezig in de vorm van perchloorethyleen, ook zoutzuur en dergelijke. Dus uh, dat betekent dat in een brand uh, dioxines kunnen zijn gevormd. Uh, Wat kan dat betekenen voor de volksgezondheid? Die nou, vormen? dat is met name natuurlijk de vraag van waar is dat dan uiteindelijk terechtgekomen. Uh, ik blijf erbij dat we geluk hebben gehad dat de wind uit het zuiden was. Dus uh -huh. het is eerst over het Hollands Diep gewaaid. Maar de, de landerijen aan de overkant, uh, die moeten toch wel heel goed bekeken worden. Ik begrijp ook dat dat uh, gebeurt uh, door het RIVM. Want stel dat het daar terecht is gekomen? Nou ja, dan betekent dat die gewassen dan niet bruikbaar zijn. In ieder geval dat je misschien als de gehalte hoog zijn ook de grond moet afgraven en dergelijke. Ja. Dus verwacht u meneer de Boer dat die die spruitjesdelen die we net spraken, dat die dat wat van zijn spruitjes nog op het land stond, dat hij dat weg... Ja, gooien. dat is wel mijn inschatting, ja. Omdat, het, eh, ik zeg dioxines, maar daar zullen ongetwijfeld nog een heleboel andere stoffen ook terecht zijn gekomen. Veel zware dus dat metalen. Ziet, dat ziet er slecht uit, ja. Ja, want noemt u u heeft het over dioxine voor? Ja, ja met metalen, zoals wij, even de metalen. heel veel organische oplosmiddelen en dat leidt tot de zogenaamde pax. Dat zijn uh, polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Dat heb je toch al gauw met een brand, hè. En dat, uh, dat is ook iets. Uh, verder, ja, er staan heel veel, dat waren de grootste vele, de antioxidanten... En, en dat zijn antioxidanten uh, voor technologische toepassingen... in de olieindustrie, die zijn gepatenteerd. Dus het is niet meteen, dat zijn handelsnamen. Dus toch niet helemaal duidelijk wat dat precies voor stoffen zijn. Mm -hmm. Waarschijnlijk wel in allerlei oplosmiddelen... waardoor het zo flink gebrand heeft. Dus dat was meer dan duizend kuub. En uh, zo staan er nog een aantal van die handelsnamen op. Die, uh, ja, dat, dat is nog even lastig om daar precies achter te komen. Dus we hebben nog niet alles uh, in beeld wat dat betreft. We hebben het nu over neergeslagen stoffen... Dan vooral gehad meneer de Boer. Ja. Er hebben natuurlijk ook mensen rondgelopen, ingeademd. Ja. Ja. Uh, ook in Dordrecht, maar goed, toen was natuurlijk die wolk al behoorlijk verdund. Ja. Ja. Lopen de mensen wat betreft ademhaling nog risico's? Nou, ik denk dat dat zich wel beperkt uh, tot de omgeving van de brand. We hebben natuurlijk het al gezien met de hulpverleners... dat die uh, afhankelijk toch uh, zonder uh, adembescherming daar rond hebben gelopen. Ja. Op het ogenblik is het echt een, een, een akelige pool van uh, gif en agressieve stoffen... Dus, uh, ik, heb, euh, ik zou het nog, nog extra willen benadrukken dat de mensen die het daar moeten gaan opruimen ontzettend voorzichtig moeten zijn. Waar veel mensen zich zorgen over maken zijn de kankerverwekkende stoffen, ja. de aromaten. Ja. Um, Brabantse Delta heeft eerder aan de NOS doorgegeven dat, er, dat ze metingen hebben verricht en dat ze aromaten hebben gevonden. Zoals ja. xyleen, naftaleen. Ja. Ja. Ja. Heeft u ze gezien? Ja, die, het staat er vol mee. Uh, uh, ja, nou is dat altijd lastig. Hè? Want uh, kankerverwekkend, uh, het is allemaal een kwestie van kansberekening. En uh, we worden eigenlijk dagelijks omringd door kankerverwekkende stoffen. Mm -hmm. Maar uh, met name de mensen die dus mogelijk onder die, die directe rook hebben gestaan. Uh, ja, die hebben daar dus wat meer van binnen gekregen. En je weet pas op langere termijn of ja. dat ook gevolgen gaat ja, hebben precies. natuurlijk voor deze ja, mensen. Ja, kunnen die mensen dat... nu wat doen of niet? Nou, die kunnen eigenlijk niet veel doen. Ik denk wel dat het goed is dat we, dat we in kaart brengen van ja, welke... Welke okay, mensen zijn dat nu geweest. Dat is naar mijn mening niet het dorp Moedijk geweest. Want dat lag niet echt onder de rook. Misschien wel aan de overkant, waar natuurlijk al verdunning was. En dan kun je natuurlijk met allerlei modellen en risicoschattingen... kun je daar wel wat, wat mee doen. Maar ik denk dat het echt moeilijk is om het precies in kaart te brengen. Maar het, dat zal het RIVM ongetwijfeld gaan proberen. U gaf het al aan. Het was één grote cocktail van giftige stoffen daar. Dat dat allemaal samen is verbrand. Heeft de zaak het risico vergroot dat het? Maakt het de zaak gevaarlijker? Of niet? Nou, het maakt de zaak in ieder geval veel ingewikkelder. Het is veel moeilijker met zoveel stof om precies te kijken. Wat er, wat er allemaal gebeurd is. Het is één grote reactorvat. Een, een deel het gaat met elkaar reageren. Ja, aan het, het gaat reageren. met elkaar reageren. En, en dit, het hangt ook een beetje vanaf hoe hoog zijn die temperaturen nu echt geweest. Daar kom je niet helemaal meer achter, denk ik. Maar een heleboel is uiteindelijk zodanig uh, bij, uh, hoog verbrand. dat er alleen nog koolstof, uh, uh, dus roet en, en water over was. of waterdamp. Nee. En dat het uh, allemaal samen op één bedrijf ligt. Verbaast u dat? Nee, dat verbaast me niet. Je wilt niet weten wat daar allemaal ligt in de Rijmond. Nou, er zijn 350 van weten. dit soort bedrijven. Hmm. Hebben um, de overheden, de plaatselijke overheden, Brabant en Zuid-Holland bijvoorbeeld, um, toch te vroeg gezegd dat het allemaal wel meeviel? Zijn ze sussend geweest? Nou, ik vond het in het begin, maar dat is niet alleen in dit geval... maar dat gebeurt blijkbaar altijd. Op, om een of andere reden wordt meteen gezegd... er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Ja. Ik begrijpt het nooit zo goed. Ik had veel liever gehad dan het zo gauw mogelijk deze lijst had gegeven. Want met name omdat het ging regenen op een gegeven moment... en dan, heb je dus, dan weet je dus niet wat er gebeurt op zo'n moment. Nu kunnen we er iets mee doen, maar het was goed te laat geweest... Hè? als nee. we dat na één of twee uur hadden geweten. Ja, dus dit is, dit is veel te laat, zegt u. Ja, al, stel nou is dat de... die in de andere kant op was geweest, dan hadden we echt een groot probleem gehad. Ja. en dan moet je ook snel weten wat en Dan, het dan moet je het wel snel weten, ja. ja, precies. Want dan kun je iets doen. Ja. ja. ja. Nou, goed. Uh, al met al, nu is de lijst openbaar. Vindt u trouwens, wat vindt u ervan dat justitie dat ook nog zoveel dagen achterhoudt vanwege strafrechtelijk onderzoek? Nou, ik heb niet begrepen eigenlijk waarom men dat, wel dat men die lijst gaat gebruiken, maar ik, ik zie er weinig bezwaar in om ja, daar kopieën van uh, te verstrekken, want uh, daar staan niet echt geheimen of iets dergelijks op. Hè. Ja. We praten gelukkig niet over enge dingen als radioactieve stof of iets dergelijks. Hè? Nee, maar verder wel alles wat giftig is. We weten er iets meer van, uh, dankzij u meneer de Boer. Hartelijk ja, dank dat u de lijst voor ons door wilde nemen. Jacob de Boer, hoogleraar toxicologie. En zo is het kwart over zeven geworden. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal door naar Amerika. De stad Tucson in Arizona werd afgelopen weekend opgeschrikt door een schietpartij op een parkeerplaats van een supermarkt. Een congreslid hield daar een bijeenkomst. Ze werd door het hoofd geschoten en ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Zes anderen zijn gedood dader, werd meteen na de schietpartij aangehouden. Correspondent Rondlinker in Washington, Ron. De dader staat, uh, is in staat van beschuldiging gesteld. Wat is nou de formele aanklacht? Ja, die is de afgelopen uren bekendgemaakt, hè, die formele aanklacht tegen hem. En daar staat dan in, moord met voorbedachte raden en poging tot moord. Uh, onder meer in de aanklacht. De aanklagers hebben ook laten zien dat die 22-jarige verdachte um, de schietpartij degelijk grondig had voorbereid. In het huis waar hij woonde hebben ze namelijk een kluis gevonden... en daarin zat een enveloppe met een handgeschreven briefje... en teksten als ik heb dit allemaal voorbereid of mijn moordaanslag. En ook de naam Gabrielle Giffords in zijn handschrift. Dus wat de man tot deze daad heeft gebracht, dat weten we niet. Alleen dat hij het van tevoren heeft gepland... en dat Giffords het doelwit is geweest. Dat is ook even het idee geweest, Ron, dat hij niet alleen heeft gehandeld. Hoe staat het daarmee? Klopt, men heeft heel even uh, gedacht, er was nog een tweede persoon... met wie hij samen uh, dat winkelcentrum inliep. Maar inmiddels uh, gaat de politie ervan uit dat hij toch alleen heeft gehandeld. Want die tweede persoon is naar voren gekomen. Die heeft zichzelf gemeld bij de politie en blijkt een taxichauffeur te zijn... Uh, die niet voldoende wisselgeld bij zich had. En dus moesten ze samen de taxi uitstappen en het winkelcentrum ingaan. Dus dat is geen uh, verdachte meer. Uh, het gaat, uh, de politie gaat ervan uit dat hij alleen heeft gehandeld. En over deze verdachte, wat is daarover inmiddels bekend? Ja, er komt steeds meer informatie over hem naar buiten. Hè. Bijvoorbeeld uh, dat hij in 2007 het congreslid Giffords uh, al een keer had ontmoet... Zat toen kennelijk eenzelfde soort bijeenkomst als afgelopen weekend. En daar is hij bij geweest. Want de regisseurs vonden bij hem thuis een bedankbriefje van congreslid Giffords. En verder komt het toch wel steeds meer naar buiten over... Dat het, uh, dat het toch wel een heel erg labiel persoon is. Een voormalige wiskundeleraar vertelde dat hij de afgelopen zomer... geschorst werd door de school uh, omdat hij voortdurend de lessen aan het verstoren was. Dat hij de indruk wekte uh, ja, dat hij, dat hij stoond was. En uiteindelijk heeft de school toen tegen hem gezegd... dat hij terug mocht keren naar een controle van uh, zijn geestelijke gesteldheid. Nou, hier in Washington draait het vooral om de vraag... hoe pakken we de draad weer op? Hè? Deze week zijn de vergaderingen in het congres op een laag pitje gezet. Morgen om vijf uur is er een moment van stilte... geleid door president Obama... Uh, maar gisteren was ik eventjes op Capitol Hill. Daar waren uiteraard geen vergaderingen. Maar er waren wel heel veel toeristen, heel veel buitenlandse toeristen... die daar toch foto's kwamen maken. Uiteindelijk kwam ik ook Amerikanen tegen... die, net zoals iedereen, op zoek zijn naar antwoorden. Got shot at a, uh, in front of a Zomaar twee bezoekers op Capitol Hill. Hij wist van niks en dus beschrijft zij wat er is gebeurd, inclusief de nasleep en de discussie. Like the divide in politics right now between the Democrats and the Republicans and they're saying that the like that huge divide. Well, and also all the issues in Arizona like with immigration and everything is making things chaotic. Yeah, it's making everything very. De verdeeldheid in de politiek tussen Republikeinen en Democraten... maakt de situatie gespannen, zegt ze. Ook de immigratieproblemen in de grensstaat Arizona... zouden volgens haar een rol hebben gespeeld. Terwijl achter hen de vlag op het congresgebouw half stok hangt. Het ging gewoon half-staff. Het was al 10 minuten. Het was? Ja. Ja, ik zag het. Ook bij andere gebouwen in de omgeving hangt de vlag half stok ter nagedachtenis aan de slachtoffers, terwijl de twee hier zich afvragen wat de jonge schutter, niet veel ouder dan zij, bezield heeft. I think to a certain extent people here feel a lot of the time that we don't really have a say in our politics. So like maybe they think if they do something extreme it'll get the message across, but really it doesn't help. Heel veel Amerikanen, zegt deze jonge vrouw, hebben het gevoel dat ze geen invloed hebben op de Amerikaanse politiek. En dat frustreert haar, maar, zegt ze, het gaat uiteraard veel te ver om dan maar een bloedbad aan te richten. Ron, je had het er net over um, dat men de draad weer moet oppikken. Maar er is natuurlijk ook een discussie inmiddels losgebarsten hè, over uh, het publieke debat. Overal over de toon van dat politieke debat. Hoe gaat dat nu verder? Ja, dat is een debat wat op dit moment uh, erg fel woedt op internet, op radio en televisie. Het is eigenlijk begonnen met de sheriff daar in Arizona. Die, die zei dat uh, zijn staat het mekka was geworden van de onverdraagzaamheid. En als je gaat kijken naar bijvoorbeeld dat kiesdistrict waar Giffords vandaan komt... daar heeft ook een felle uh, verkiezingsstrijd gewoed. Zij is nipt herkozen. Ze is democraten, maar ze zit daar in een traditioneel republikeins uh, kiesdistrict. En die verkiezingsstrijd die was heel fel. Ze heeft bijvoorbeeld vorig jaar ja gestemd op... Uh, Obama's nieuwe zorgwet. Nou, de dag erna werden bij haar de ruiten ingegooid... het, in haar, uh, het hoofdkantoor in het kiesdistrict. Uh, tijdens een verkiezingsbijeenkomst in augustus... werd er een pistool gevonden bij een campagnebijeenkomst. Kortom, allerlei aanwijzingen dat uh, dat debat daar heel fel gevoerd wordt. Maar de kanttekening die iedereen daarbij moet maken... is dat er geen verband op dit moment kan worden gelegd... tussen de schutter en die felle politieke retoriek. Hoe komt dat? Omdat we simpelweg niet weten wat zijn motief is geweest. Want deze man houdt nog steeds zijn mond rondlinker. Dank je wel, vanuit Washington. U hoort zo dadelijk hoe koffie de horeca uit het slop zou kunnen halen. Eerste verkeersinformatie maar bij de ANWB, John Bakker. In het hele land zijn de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. Dan staan er 29 files, 120 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip. Wel een paar ongelukken. En daardoor loopt het vast op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht... bij Maren, 5 kilometer. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... voor knooppunt Kleinpolderplein, 6 kilometer... Dat heeft te maken met een ongeluk op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Daar staat tussen Knooppen Plein en, en Rotterdam-Spaanse polder... inmiddels 8 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook veel vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Tussen Strand Nulde en Leusde-Zuid 13 kilometer. Ook vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Sittard en Beek-Elslo rijden geen treinen na een aanrijding. Daar rijden inmiddels wel bussen. En tussen Woerden en Breukelen rijden ook geen treinen...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 Café's en restaurants zijn, zeker als het economisch tegenzit, zit... die hoorden dat vanochtend ook weer... continu op zoek naar nieuwe omzetkansen. Bijvoorbeeld, maar zo zei het al, op het gebied van koffie. Een van de belangrijkste producten in de horeca. Verslaggever Jeroen Schutijzer gaat in gesprek met een echte koffiekenner... en dat is Jeroen Veldkamp. Dat zijn niet zomaar koffiebonen. Nee, dit is uh, specialty koffie. En nu gaat de versgemalen koffie erin. Dat is koffie die... Niet te donker gebrand is. Waardoor alle suikers, al het, al het fruitige, al het volle er nog in de, in de koffie zit... Dan heb ik hier een speciaal kannetje. Dit noem je slow koffie. Dit is onderdeel van de nieuwe slow koffietrend uh, of ontwikkeling. En uh, dat zijn eigenlijk allerlei uh, zetmethodes dus anders dan espresso. Zoiets verzin je toch niet, hè? Slow koffie. Nee, zoiets ontstaat. De koffiegekken zijn continu op zoek naar net dat ene smaakje wat ze, uh, wat ze zoeken in de koffie. Jeroen Veldkamp, u heeft verstand van koffie? Nee, ik ben een paar keer uh, barista-kampioen geweest. Wat is dat? Een barista is uh, net als een sommelier. Hè? Verantwoordelijk is voor de wijn in de horeca. Is een barista verantwoordelijk voor de koffie in de horeca? U heeft het over slow koffie. Langzaam, hè? Zijn we die senseo een beetje zat? Nee, er zijn echt grote groepen Nederlanders die dat nog lang niet zat zijn... Maar er is een andere groep Nederlanders, net als met eten en, en, en andere dranken... die gewoon steeds op zoek is naar die andere smaak. Want senseo, dat is heel snel koffie zetten. Maar als je iets meer de tijd wil nemen en als je iets meer uh, uh, ja, uh, zoekt naar andere smaken... dan, uh, dan zijn er andere zetmethodes. Want als je koffie langzaam zet, dan komt de smaak beter tot zijn recht. Inderdaad, als je koffie gaat branden, dan gaan de suikers karamelliseren. Die zijn uh, vanaf dat moment oplosbaar... En door heet water over gemalen koffie te schenken, dan gaan alle oplosbare delen, dat noem je een extractie, die gaan met, met het water mee naar het kopje. En dat kun je heel snel doen met espresso. Uh, dit is eigenlijk een soort filterkoffie, alleen een ander soort koffie erin. En ik schenk het met de hand op, waardoor het uh, wat langzamer gaat. En uh, nou, je zult het zo meteen proeven, hij is bijna klaar. Dat is hartstikke ouderwets. Dat deed mijn oma al. Oma maalde de koffie nog vers, omdat dat ze er tijd voor had en omdat ze dat veel lekkerder vond. Toen kwamen we in een periode dat alles makkelijker moest en alles sneller moest. Als je dat wilt doen, is bijna altijd een concessie aan de kwaliteit. Dus hoe Oma het deed, zo doen we het eigenlijk nu weer. Dus in principe zijn we gewoon weer terug bij af. Nou heb ik dus geloof ik al uh, vijf bakjes op vandaag. Uit zo'n uh, automaat. Nou, daar zal u uw neus over ophalen. Nou, ook gelukkig in de automatenbranche uh, gaat het steeds beter. Espresso-machines en volautomatische machines die, uh, die worden steeds en steeds beter ontwikkeld. Nou, hij ging ook weer stuk vanochtend voor de zoveelste keer deze maand. Wij maken ons vooral druk om de, uh, de professionalisering van het barista-vak, dus de man of vrouw aan de bar, die uh, restaurants en andere horeca-gelegenheden de koffie zo goed mogelijk te serveren. Want is er soms nog wel eens sprake van slootwater? Ja, dat is er zeker. Maar dat zegt vaak niets over het merk koffie en dat zegt ook vaak niets over de apparatuur. Dat zegt helaas heel vaak iets over de, uh, het onderhoud van die machine. Dus mijn oproep aan horecaondernemers is ook uh, ga naar je koffieleverancier en uh, vraag om een training. En krijg je meer klanten in huis? Dan krijg je meer gasten in huis, want een slager heeft klanten en in de horeca hebben we gasten. Oh ja, sorry. Nou, <coughs> we gaan even proeven. Ik proef een hele clean kop koffie, zoals het heet. Dus heel schoon, heel uh, uh, mooi in balans en rijk aan aroma's. Ja, nou dat is, uh, dat is koffie hè. Ik heb het met liefde voor u gemaakt. Goed, dit is dus een nieuwe trend hè, slow koffie. Het is in ieder geval een ontwikkeling die gaande is. Heel leuk om te noemen vind ik dat er een uh, restaurant is in Rotterdam, dat heet In Den Rustwad. En daar wordt zelfs al een glaasje koffie in plaats van wijn geserveerd bij een gerechtje. Dus uh, je ziet dat de koffie steeds meer een, een, ook een andere rol krijgt. Ook in cocktails verdwijnt heel veel koffie. Maar bovenal zijn we blij dat de ondernemer vanaf nu echt zijn best gaat doen... om al zijn gasten te voorzien van een lekkere kop koffie. En of je dat nou met senseo, filter, espresso of slow koffie doet, dat maakt niet uit. Als je het maar zo goed mogelijk doet. Nou, Zo krijg je vanzelf zin in koffie. Ik ga er een halen. Wil je er ook een? Lekker. Doe maar het Zwart. Het is vijf en half acht. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Mark Robin Visser. Tijd maar om weer eens even met hem te schakelen. Hij ging onderweg naar Amersfoort en praten over de jeugdzorg en met name de bezuinigingen daarop. Zijn jullie al onderweg, Mark Robin? Ja, wij zijn onderweg, Marcel, het gaat hartstikke goed. Ik ben onderweg met Jan Dirk Sprokkenreef, directeur jeugdzorg in Friesland... en ook de vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland. En wij zitten te praten over uh, de toekomst van de jeugdzorg in Nederland. Nou dacht ik, meneer Sprokkenreef, dat het een paar jaar geleden geregeld was. Werkwijze aangepast na een aantal problemen. Zag er eigenlijk allemaal heel goed uit. Ja, het ziet er ook heel goed uit. Als je kijkt naar de plaatsen waar we de methode hebben kunnen realiseren, vaak met hulp van financiën van provincies, uh, zijn de resultaten ontzettend goed. De duur is korter, dat de kinderen onder toezicht staan, de uithuisplaatsingen worden gehalveerd, dus er zijn eigenlijk hele goede resultaten. Ja. Jullie noemen dat de Delta-methode, dat komt er in het kort op neer dat jullie gestructureerder werken met strenge regels en dat levert dus resultaten op. Ja, korting op. Een uh, toename van de veiligheid. Die methode houdt in uh, dat je veiligheidsbeslissingen multidisciplinair neemt. Dus er zijn gedragswetenschappers bij betrokken die mee adviseren. En je doet dat gezamenlijk en niet alleen. Uh, de andere kant is dat je het plan op tafel hebt. Je zit bij het gezin. Het gezin committeert zich echt aan het plan. En daar heb je ook tijd voor nodig. Voor beide heb je tijd nodig om bij het gezin te zijn. En vandaar dus dat het aantal gezinnen dat een gezinsvocht onder zijn hoede heeft. terug is gebracht naar gemiddeld 15. Ja. Dat moest, want uh, we herinneren ons allemaal nog uh, situaties van een aantal jaren geleden. Onder andere het meisje Savannah en een aantal andere vrij rampzalige situaties. Er moest hier echt iets gebeuren, hè? Er moest zeker uh, wat gebeuren. En we zijn ook erg blij dat we dat er nu drie jaar geleden dat we afspraken over hebben gemaakt... dat we nu kunnen zeggen dat die methode ook werkt. Ja. Toch zijn wij nu onderweg naar Amersfoort met op de achterbank een, een map met uh, strijdliederen... Ja, zeker. Die, uh, Want er die zit een addertje onder het gras. Er zit een addertje onder het gras. Wij uh, hebben bij het invoeren van die methode... Uh, uh, dan gaat het erom voor welk bedrag kan je nou die 1 op 15 realiseren... dat er 15 kinderen bij een gezinsvoogd zijn gemiddeld. En daar is nu uh, na twee jaar aanloop een onderzoek ge uh, geweest... en dat wordt nu gepresenteerd in opdracht ook van het ministerie. En dat zegt gewoon dat het 8% tekort is... dat wij het voor dit geld gewoon niet kunnen doen. Wat betekent dat nu? Ja, Dat betekent dat er al drie plaatsen zijn in Nederland, Utrecht, eh, Amsterdam, Rotterdam... waar al die keeslood omhoog moet, nu met het pistool op de borst. Uh, terwijl we dat absoluut niet willen en dat alle resultaten in gevaar brengt. Dat betekent en... dus dat die gezinsvoogden alweer meer gezinnen moeten ja. begeleiden dan de bedoeling was? Ja, dan de bedoeling was. Dus niet hun methode kunnen volgen. Alle resultaten in gevaar zijn. En wij zeggen nu echt, wij maken nu het punt. Er is een extra rapport wat dat duidelijk bevestigt. In opdracht van de minister, nu boter bij de vis. En als dat niet gebeurt? Ja, ik, ik wil daar niet aan denken. Wij staan er vandaar dat we trekken naar Amersfoort. Uh, echt, Den Haag, kabinet, Tweede Kamer, neem je verantwoordelijkheid. Het ligt een rapport dat het geld er moet zijn. De methode hebben we afgesproken, die voeren we in, die heeft zijn effecten. Het is maar één ding wat je nu kan doen. Nou is het natuurlijk zo dat er niet zo heel veel geld is op dit moment, hè? Dat is zo. zo. We hebben ook gedacht, van, ja, is dit nou een tijd om te vragen uh, om dit geld? Maar ja, dat is, dat is jezelf de vraag stellen of je in tijden van een economische crisis je kinderen nog moet beschermen. Ja. Zeg, ik neem even met u het lied door, wat u, uh, de tekst althans die u uh, geschreven hebt, gericht aan minister Teven. Misschien dat u het zelf even het refrein kunt voorlezen. Uh, mm. Kom, Teven, kom. Is dat het gefein? Ja, ik dat zeker. Ge... Kom, Teven, ja? kom. Nu ik iets mis, werk even heel hard met me mee. We zijn boos. Het heeft echt zin. Breng nu toch geld genoeg in. Kom, kom, even kom. Ja. en dat is dan op de melodie van. Uh, wat was dit ook alweer? Agda en de Munnik. Want u zingt ook in een band, hè? Dus de zingende directeur, luisteraars. Ja, nou regulier niet, maar voor deze gelegenheid uh, zing ik in een band. Zeker. Ja, ja. ja Moest straks nog wel even de stembanden een beetje losgooien, maar uh, dat gaan we onderweg uh, naar Amersfoort nog wel even doen, uh, Marcela Lara. Dus als u een zingende frost voor voorbij ziet, rijden <laughs> dan, uh, dan zijn wij dat. Zullen we vast inzetten? <laughs> Die verdient, hè? Nee, dat doen we straks buiten de uitzending wel. Dat lijkt me een goed plan. Tot straks. Mark Robin Visser, dus onderweg naar Amersfoort. Heel veel medewerkers van de jeugdzorg gaan daar vandaag demonstreren tegen de voorgenomen bezuinigingen. Radio 1: Het NOS-journaal. Aanslag op Amerikaans congreslid was geplande actie en doden bij NAVO-aanval in Kunduz. Goedemorgen, half acht exact, ik ben Doral Negens. De verdachte van de aanslag op het Amerikaanse congreslid Giffords... wilde haar vermoorden. Dat staat in papieren die bij de 22-jarige man thuis zijn gevonden. Zaterdag schoot hij in Tucson, Arizona, zes mensen dood... en verwondde er veertien. De democraat Giffords werd in haar hoofd geschoten. De artsen zijn voorzichtig optimistisch over het herstel. De Giffords is able to communicate with us this morning... through following simple commands. And we're very encouraged by that. We are still still in critical condition. at any time can take a turn for the worse. But I am cautiously optimistic. Uit de gevonden papieren blijkt dat de verdachte eerder bij politieke bijeenkomsten met Giffords is geweest en dat ze hem daarvoor een bedankbriefje had gestuurd. Maar moet vandaag voorkomen. Troepen van de NAVO hebben in het Noord-Afghaanse Kunduz... tien opstandelingen gedood. Twee anderen zijn opgepakt. De militaire operatie was gericht op een Taliban-leider in het district. Het is niet bekend of hij onder de slachtoffers is. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Westerwelle heeft vanochtend een verrassingsbezoek gebracht aan het gebied. In Kunduz zijn veel Duitse militairen gelegerd. Het Nederlandse kabinet wil agenten en militairen naar het gebied sturen voor een trainingsmissie. Het is daarvoor afhankelijk van steun van de oppositie in de Tweede Kamer. Een lange lijst met gevaarlijke stoffen die bij chemiepakken in Moerdijk lagen opgeslagen is openbaar gemaakt. Het OM gebruikt de lijst bij het strafrechtelijk onderzoek naar de brand. Groot deel van de stoffen op de lijst kan gevaar opleveren voor de gezondheid. Maar omdat veel stoffen zijn verbrand, is er nog geen duidelijkheid over de verspreiding ervan. De RIVM zegt dat er geen acuut gevaar is voor de gezondheid. Voor hulpverleners ligt dat mogelijk anders. Ik uh, ben wat kortademig. Uh, uh, halfpijn. Uh, is in mijn hoofd. En, uh, maar hebben het gevoel of ik, dat ik een vrachtwagen met lood aan het lossen ben geweest uh, de hele dag. Een van de hoofdverleners die vorige week actief was in Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht geen grote problemen door het hoge water in de Maas. In Midden-Limburg zijn wel wat voorzorgsmaatregelen genomen, zegt het waterschap. Alle maatregelen die wij moeten treffen tot 2500 kuub afvoer op de Maas, die hebben wij al getroffen de, vanaf Venlo uh, tot uh, het zuiden in uh, Roermond. En we zijn nu bezig om de maatregelen uh, ten noorden van, uh, van Venlo te treffen. En zodat ook dat gebied tot en met het noorden van de provincie tegen een uh, hoogwatergolf beschermd is. In de beken zakt het water alweer. Man van 52 is gisteren verdronken in uh, Linnen bij Roermond. Sprong zijn hond achterna toen die in het water terecht was gekomen. De man werd meegesleurd door de stroming. In Geleen is vannacht een auto ontploft. Niemand raakte gewond, wel zijn ruiten van huizen in de buurt gesneuveld... Het gebeurde rond drie uur vannacht. Politie zegt dat de explosieve opruimingsdiensten de auto nu onderzoekt... om te zien of er misschien nog een explosief in de wagen ligt. Het voorzorg zijn drie woningen in Geleen ontruimd. De Duitse landbouwminister Aigner praat vandaag met boerenorganisaties over het dioxineschandaal. Schadevergoeding is een belangrijk agendapunt... omdat veel boeren in geldproblemen zijn gekomen door het schandaal. Bedrijven zijn stilgelegd en de markt voor eieren en vlees is ingezakt. In neder zijn 3000 boerenbedrijven intussen weer open. Hun producten zijn niet vervuild met dioxine. Bijna 1500 andere bedrijven worden nog onderzocht en blijven voorlopig dicht. En ook in 2010 hebben Nederlanders minder vaak buiten de deur gegeten. De omzet van restaurants daalde met 5% en bij keteraars met 3%. Supermarkten, winkelketens en benzinepompen verkochten juist meer voedingsmiddelen dan in 2009. Dat komt allemaal door de economische crisis, zeggen onderzoekers. Het eten is in Nederland duurder dan in andere landen... terwijl de supermarktprijzen relatief laag liggen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Na een heldere en vrij koude nacht ligt de temperatuur vanochtend rond het vriespunt. Aan zee is het beduidend zachter met lokaal temperaturen van plus 3 graden. De zuidwestelijke wind draait in de loop van de ochtend naar het zuiden en trekt aan. Vanmiddag is het redelijk zonnig met temperaturen van 6 graden aan zee en 2 tot 3 graden in het oosten tot zuidoosten. De zuidenwind is dan inmiddels aangetrokken tot matig boven land en krachtig aan zee. Door de stevige wind blijft de gevoelstemperatuur vandaag onder het vriespunt. Vanavond is het helder en droog en vannacht trekken wat velde hoge bewolking over het land. In de vroege ochtend raakt het vanuit het zuidwesten gil bewolkt en krijgt Zeeland als eerste met neerslag te maken. De temperatuur ligt vannacht op min 1 in het oosten en plus 2 in het westen van het land. Morgen trekt de neerslag langzaam naar het oosten. Er zal voornamelijk regen vallen, maar aan de voorzijde van de neerslagzone zijn er ook wat winterse varianten mogelijk, waardoor er kans is op gladheid. De temperatuur ligt morgen overdag op 6 graden in Zeeland en 3 graden in de Achterhoek. Daarna blijft de stroming overwegend zuidwestelijk en schiet de temperatuur omhoog. Donderdag komen we waarschijnlijk al in de dubbele cijfers. Awb nou, en verkeersinformatie. In het hele land zijn de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. Dan staan er 42 files, 170 kilometer bij elkaar. Ietsje meer dan gebruikelijk om deze tijd. Hij heeft vooral te maken met twee ongelukken. Die zijn gebeurd op de A1 van Hengelo naar Amersfoort bij Kootwijk. Daar staat nu 11 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 6 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... bij rotterdam Spaanse Polder. Daar staat nu 8 kilometer file. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten. Vertraging bij de spoorwegen, want tussen Sittard en Beek-Elslo rijden geen treinen...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 Meer weten of direct aanvragen? Kijk op frieslandbank.nl. Frieslandbank. Willen is kunnen. Versterk jezelf vandaag. Vraag de trainingsgids van Schouten en Nelis aan op sn.nl. Tot 4,5% rente op ons klimspaardeposito. Kijk op frieslandbank.nl. Worldticketcenter.nl. Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. Worldticketcenter.nl. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, via NOS.nl en ook via Twitter. Ons account is NOS Radio 1. Kamerleden uit alle winststreken trekken vandaag weer naar Den Haag. Het politieke jaar gaat van start en ook dit jaar belooft weer bijzonder boeiend te worden. Politiek redacteur Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Lara. Wordt 2011 net zo eneverend en misschien ook wel bewegelijk als 2010, wat denk je? Nou, dat, dat kan bijna niet. Een jaar geleden begon het politieke jaar uh, op, op 12 januari met de commissie Davids... die een rapport had geschreven over de politieke steun van Nederland aan de oorlog in Irak. Nou, aan het eind van de middag gaf Balken een verklaring. Uh, dat viel helemaal verkeerd bij de PvdA. Nou, toen dat brandje was geblust... Uh, gingen we moeiteloos verder met de discussie over een nieuwe missie in Afghanistan. Daar viel het kabinet over. Toen kregen we de gemeenteraadsverkiezingen, de landelijke verkiezingen. Een zeer bewogen formatie. We zijn in dat jaar ook vijf politiek leiders uh, Geraakt, boskant, balkende van de Halsema. Nou, ik geloof niet, en misschien hoop ik het ook wel een beetje, dat 2011 daar niet overheen kan. Maar echt rustig zal het ook niet worden. Nee, dus het komt, er komt weer een Afghanistan debat ja, zeker. Ik bedoel, vrijdag heeft het kabinet uh, de plannen voor de nieuwe missie gepresenteerd. En het is een minderheidskabinet. En ze hebben ook geen, geen meerderheid nee. voor dit plan. En ja, de komende weken wordt het dus heel spannend of er voldoende steun zal zijn. Er komt sowieso een hoorzitting. Uh, er komen debatten in de Tweede Kamer. Ja, en, en waarschijnlijk wordt... Uh, Echt in een debat in de Tweede Kamer pas beslist of de missie doorgaat, of de Nederland echt gaat meedoen of niet. En ja, dat is toch wel zeer, zeer spannend. En bij verlies voor het kabinet, stel dat er geen meerderheid komt in de Kamer. Ja, dan is het wel zaak voor het kabinet om niet te verzuren. Uh, want ja, je moet als minderheidskabinet uh, toch zeker wel uh, tegen je verlies kunnen. Ja, niet verzuren, tempo hoog houden, want de tempo zat er wel flink in bij het kabinet. Kunnen ze dat volhouden? Uh, ja, nou ja, sowieso zie je altijd aan het begin van een, van een kabinet dat het eigenlijk uh, al ja, heel snel begint te regenen met nieuwe wetsvoorstellen en, en plannen. Nou, dat gaan we zeker dit jaar zien. Wat een, een kleine greep, uh, minister Kamp van Sociale Zaken, die werkt aan een uh, sociaal akkoord met daarin afspraken uh, over de toekomst van onze pensioenen. De loonmatiging voor de ambtenaren zit er ook in. Uh, nou, zijn staatssecretaris Paul de Krom komt dit voorjaar met plannen voor bezuinigingen op de Waaijong. Dat is de arbeidsongeschiktheidsregeling voor jongeren. En, en bezuinigingen op de reïntegratiegelden. gelden. Nou, en dan hebben we nog defensieminister minister Hillen. Die komt in april met grootschalige bezuinigingen bij de krijgsmacht. Nou, wat dat betreft is er genoeg te doen voor het kabinet. En genoeg voor ons om over te praten. En dan nog deze maand krijgen wij allemaal voor het eerst weer de loonstrook. Als het goed is, he, houden we netto allemaal wat meer over. Maar ja, dit is ook de maand dat we voor het eerst uh, ja, echt die bezuinigingen gaan voelen. De zorgpremie gaat omhoog deze maand. De kinderopvangtoeslag, uh, die gaat dan weer fors naar beneden. Uh, ja, dus uh, we gaan dit jaar ook echt de bezuinigingen voor het eerst uh, voelen. En ja, wie weet gaat dat tot maatschappelijke onrust uh, Leiden, en stromen. misschien zien we dat dan terug bij de Provinciale ja, Statenverkiezingen op 2 maart. Eh, belangrijk ook voor dit kabinet. Hè? Want de vraag is hoe het met de PVV zal gaan. Bijvoorbeeld in uh, uiteindelijk de Senaat. Ja, het, het, het wordt sowieso spannend. Ja, we hebben natuurlijk voor de kerst gezien... Eh, rond de discussie, rond de theaterkaartjes, de btw erop... dat de messen zijn geslepen in de, in de Eerste Kamer. Ja, En een meerderheid is, is, ja, is voor dit kabinet echt van, van cruciaal belang... om effectief te kunnen regeren. En dat wordt in politiek opzicht heel erg interessant... want ja, de VVD, PVV... En CDA hebben aan de ene kant uh, de gezamenlijke opdracht om de meerderheid te halen. Maar ja, ze vissen ook een beetje in dezelfde electorale vijver. Dus ze zijn ook elkaars concurrenten. Dus dat wordt een zeer interessante campagne om te volgen. Ja, en dan hebben we nog uh, ja, de linkse oppositie. Die lijkt vooral met zichzelf bezig. Gaan we samenwerken? En hoe? Uh, ja, zowel op links als op rechts uh, ja, zijn voldoende uh, boeiende ontwikkelingen dit jaar om te volgen. Ja, van de linkse oppositie ligt Rutte voorlopig nog niet wakker. Uh, doet hij dat wel uh, van de economie? Want het gaat natuurlijk zoals altijd over het geld met name. En ja, dat, dat zal hem toch uiteindelijk parten gaan spelen... dat we minder in de portemonnee krijgen. Ja, nou ja, het, het, het, het mooie of het unieke aan premier Rutte is dat ik nooit het idee heb dat hij ergens, ja, ergens wakker van ligt. Van ligt. <laughs> Wat dat betreft is hij zeer ontspannen. Nee, maar dat, het, het blijft natuurlijk gewoon, uh, ja het is een cliché, het blijven zeer onzekere tijden. De, de, de economie trekt wel aan, maar houdt de economie dat vol? Daarnaast uh, hebben we natuurlijk de euro waar uh, het afgelopen jaar al een aantal keren spannend ja. uh, rond is geweest. Uh, dat moeten we ook maar zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. En dat zijn zaken waar het Nederlands kabinet eigenlijk geen vat op heeft. Maar het kan wel zeer grote gevolgen hebben. Dus dat wordt zeker goed in de gaten gehouden door het kabinet. Zeg nou vragen wij Tom van het Hek, onze sportman, altijd om een, uh, een voorspelling. Oh uh, wat uh, denk jij? Eindigen we 2011 met hetzelfde kabinet? Poeh, uh, nou laat ik het dan zo zeggen. Ik proef nog steeds de ferme wil bij VVD, CDA en PVV mm. om er het beste van te maken. Ja, ja. En of dat genoeg is, <laughs> dat zal blijken, Lara. Ja, daar moet je het mee doen, denk ik. Dank je. Joost Vullings. Tom van het Hek, goedemorgen. Ja, ik ga niet mee voorspellen. Maar <lacht> na beschouwen. Nou, uh, wat nou? Dag. Ik dacht, we zetten nog ergens een fles wijn op op een kabinet Rutte. Nou, beschouwen we maar na vooruit. Het Tsjechische Sablikova-Europees Allround geworden bij uh, de dames. Zullen we eens met de dames beginnen? Ja. Uh, dat zat er wel in, hè? Ik zat er wel in. Het was in zoverre erg teleurstellend dat het eigenlijk na de 500 meter, waarop zij vijfde werd en voor haar enige echte concurrent Wust eindigde, eigenlijk al beslist was. Het, het bleef een beetje spannend omdat Wust in de buurt bleef. Maar op de afsluitende vijf kilometer werd duidelijk uh, dat er een, een groot gat gaat tussen deze twee. En uh, Nederland werd 2, 3, 4 en 5. Wust, Leenstra, Valkenburg, Voorhuis. Uh, daar kan je de vlag voor uitsteken. Maar je kan er ook wel een beetje droevig van worden, want in de breedte was dit toernooi toch wel een heel, heel matig toernooi met een aantal dames voor wie drie kilometer al een heel end schaatsen was, bleek op de zaterdag. Dus eh, al geheel kun je wel zeggen dat eh, schaatsen steeds meer een afstandensport begint te worden. Zeker bij de vrouwen. En dat eh, Allrounder er toch echt een beetje bij hangt. Wat niet wegneemt dat deze eh, Stablikova echt een schaatsfenomeen is. Geen kunsteisbaan bijvoorbeeld in eigen land. Veel trainend op deze baan in Italië. En eh, ja, met overmacht nu. Ze is tweevoudig olympisch kampioen al. Voor de derde keer Europees kampioen. Ze is 23. Dus eh, die kan wel heel veel... Hmm, dan door naar de mannen, want daar was het zeer spannend. En uh, ik moet eerlijk zeggen, uiteindelijk, ja, Jan Blokhuizen werd niet eerste, maar hij was niet eens zo heel erg teleurgesteld. Nee, maar dat zit hem een beetje ook in de leeftijd van Blokhuizen... en nummers 2 en 3, die eigenlijk uh, nog jong zijn... aan het begin van hun carrière staan, nog veel meters moeten maken... zoals schaatsers dat zeggen, en wat dat betreft zich zeer goed presenteerden. Uh, aanvallend, zoals dat zo mooi heet, van begin af aan rijdend... voor het hoogste wat er was, op elke afstand, ook op de lange afstanden. Ik ben dol op mensen die snel van start durven gaan op de lange afstanden... ook al is dat het buitenijs, niet altijd het verstandigste... moesten uiteindelijk hun meerdere erkennen in Skobref. hadden met Bucko en Olbeheuvel ook nog eens een aantal mensen erbij. Dus daar gingen nog echt vijf mensen strijden voor ereplaatsen in het slotdeel. En dat maakte dat mannentoernooi wel heel mooi. En ja, de laatste rondes van Skobref, ik weet niet of je het gezien hebt... maar nee. ja, dat maakte het echt fenomenaal. Want toen iedereen toch echt dacht dat Lokhuis, inclusief hij zelf, de titel voor zich mocht gaan opeisen. Vijf, zes seconden lag hij achter. Toen kwam er, uh, ja, toch in moeilijke omstandigheden op dat buiteneis, nog een fenomenale versnelling van die rus. En uh, deze komt wel in een soort blaadje van uh, in je hoofd van deze ophouden we nog wel even. Dus wat dat betreft maakte het mannen wat mij betreft wel heel veel goed dit weekend. Ja, dan toch nog even over dat buitenbaantje ja. in Krolalbotom. Want je zei vrijdag al, dat zou maar zo heel spannend kunnen worden. En dat werd het. Had nou maar wat verwet. Ja. Um, hadden we dezelfde winnaars gekregen als we binnen hadden gedaan. Nou, alle, alle kenners eh, zeggen mij, Geen Kremser was gisteren bij ons in de studio, dat eh, met afstand toch wel de twee beste schaatsers echt hebben, hebben gewonnen. Eh, de omstandigheden zijn ook relatief gelijk gebleven, hoewel eh, op dat buiteneisje toch al zag dat zelfs tweede of derde rit na een dweil al uitmaakt, omdat dat ijs dan een beetje weer begint eh, op te vriezen. Je zou zeggen dat moet ijs ook doen, maar dan komt er een soort extra laagje komt er bovenop. Dus Cobres heeft ook niet de allerbeste omstandigheden gehad. En ondanks dat uh, is hij de sterkste, won de 5 de 10 kilometer, tweede op de 1500. Dus het toernooi heeft twee terechte winnaars gehad. Het weer heeft niet echt goed in het eten gegooid. Maar het blijft toch wel een hele onzekere factor. Anderzijds, dat schaatsen schreeuwt om de behoefte van internationalisering. En als je alleen maar op binnenbanen rijdt, kom je steeds op hetzelfde uit. Dus zo af en toe zullen we het ermee moeten doen. En ik denk dat het eindgevoel van iedereen er toch een was. Het was toch ook wel weer eens mooi buiten. En de plaatjes, en daar moesten we het ook een beetje mee doen bij een groot aantal ritten... Die zijn veel mooier dan binnen. Hè? Dus voor iedereen was er wel voor wat wils zeg maar, dit weekend. Tom van de hek, tot morgen. Nou, zo dadelijk, het zuiden van Soudaan is in een feeststemming. Maar hoe zit het eigenlijk in het noorden? Hier staat dezelfde vreugde, dat gaan we zo horen. Eerst naar Sean Bakker. Sean, hoe is het op de weg? Ja, toch ietsje drukker dan gebruikelijk op een maandagochtend in januari. 43 files, 210 kilometer bij elkaar. Hij heeft vooral te maken met een paar ongelukken. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A1 van Hengelo naar Amersfoort bij Kootwijk. Daar staat nu 11 kilometer file achter. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Roosteren 6 kilometer... De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Maastricht. Daar staat tussen Sint-Joost en Borren 8 kilometer. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten. Veel vertraging op de A13 en op de A16. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein 12 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer. Heeft allemaal te maken met een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... Daar staat tussen de Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Spaanse polder 14 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Nog steeds vertraging bij de spoorwegen, want na een aanrijding... rijden er geen treinen tussen Sittard en Beek-Elslo. Inmiddels rijden er wel bussen. En door een wisselstoring tussen Woerden en Breukelen... ook daar geen treinen. En in beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Soedan is nu nog het grootste land van Afrika, maar niet lang meer. Via een referendum mag de bevolking in het zuiden zeggen of ze als onafhankelijk land verder willen, los van Noord-Soedan. Egbert Wesseling is van IKV Pax Christi, kwam de afgelopen vijf jaar vaak in Soedan en is nu hier. Welkom in de studio meneer Wesseling, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het stemmen is begonnen, gaat de hele week nog door. Tot nu toe gaat het vloeiend, rustig, onverwacht nog voor u. Nee, helemaal niet. De, de mensen in het zuiden die willen onafhankelijkheid, althans een grote meerderheid. En ze verheugen zich hier eigenlijk al 50 jaar op. Het is één groot feest deze week en ik denk dat het nog wel even zal doorgaan. Maar daarmee lijkt het een um, voldongen feit. Mensen in Zuid-Soedan kijken daar zeer optimistisch tegenaan. vieren al feest, u zei het al eventjes. Um, is al dat optimisme terecht? Is, is het in, bijna een feit? Ja, het kan niet meer worden tegengehouden. De, zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie zullen... Ja, zelfs als, de, als de, het uitkomst van het referendum wordt, uh, wordt aangevochten door het Noorden en, enzovoort... ze zullen uiteindelijk erkend worden. Uh, hoe dan ook niemand die dat tegen kan houden. Of het zo vreugdevol wordt, ik denk in eerste instantie wel. Uh, economisch staat het land er eigenlijk relatief goed voor... van een land dat zo lang uh, oorlog heeft gevoerd. Het heeft uh, olieinkomsten. Het heeft een enorme potentie uh, qua landbouw en dergelijke... als ze de politieke stabiliteit weten te bewaren. En dan ziet het nu, er nu naar uit. Hè. Ze hebben heel veel onderlinge conflicten gehad afgelopen 40 jaar. Heel veel van die oorlogen waren eigenlijk interne oorlogen erg opgestookt door het noorden. Mm -hmm. nou, het noorden kan nu niet meer opstoken. En de wil tot vrede is groot. Dus ik zie al die, al die voorspellingen... dat het een groot uh, Somaliland wordt. Eh, volgens mij wordt dat helemaal niet Eigenlijk zegt u, waar. alle ingrediënten voor een, een rustig, een autonoom land zijn er. Ja. In het zuiden, in het noorden helemaal niet. Mm -hmm. Het noorden heeft natuurlijk ook van die 50, jaar, 40 jaar gevochten tegen het zuiden. En dit is een totaal verlies. Die uh, moeten elkaar nu aankijken met de vraag: willen wij nu met elkaar door? En heel erg veel mensen in het noorden zullen zeggen nee. Maar bent u niet te optimistisch over het zuiden? Want uh, ja, u bent daar vaak geweest, maar uh, het is wel een heel arm land... Hè? met een infrastructuur waarvan natuurlijk ja. niet zoveel deugt... en door het no noorden flink is uitgebuit. Ja, straatarm. En het zal ook geen Zwitserland worden. Er bestaat natuurlijk maar een paar honderd meter verharde weg... Um, en en er, is, er is zeer grote armoede, um, maar het kan van daar bijna alleen maar beter worden. Dat is eigenlijk wat ik het zal. Uh dat iedereen onderwijs heeft? Nee. En het, het zal een enorm probleem worden om die honderdduizenden mensen... die zuidelingen die in het noorden wonen... die nu, naar, nu weggejaagd gaan worden. Hè. Als voor ze weer eens niet vrijwillig gaan, zullen ze weggejaagd worden. Om die op te vangen, andere vluchtelingen op te vangen. Maar, maar voorlopig, kijk, met die olieinkomsten... hebben ze zo'n duizend ja. dollar per hoofd van de ik ook zeggen, Ze hebben olie hè, in het zuiden. Daar kan je iets mee opbouwen. Dat duurt nog maar een paar jaar. Maar daar kan je ook uh, allerlei uh, lokale groepen... en allerlei stammen die eigenlijk vinden dat ze een groter deel willen hebben en die, die, die nog allerlei eigen gewapende groepen hebben, mee binnenboord houden. In het noorden probeert men dat ook, maar daar zal men juist minder geld krijgen en daar zal meer geweld gebruikt moeten worden daar om zaken bij elkaar worden. te houden. Maar toch heb je voor um, het goed ontwikkelen van de economie en het ook goed gebruiken van die olieinkomsten een stabiele regering nodig. Gaat ja. dat in zuid -Zoven. Nou, het is eigenlijk wonderbaarlijk. Toen uh, zes jaar geleden het vredesakkoord werd gesloten, was denk ik minder dan twee derde van het oppervlak van zuid soedan min of meer in de handen van de SPLM. En uh, de afgelopen zes jaar heeft uh, president Salva Kiir, en dat is echt, uh, ja, daar moeten we hem uh, om, uh, om bewonderen, uh, iedereen binnenboord gehouden. Zelfs mensen die volkomen onredelijk met hun eigen gewapende groep in opstand kwamen, heeft, heeft niemand, heeft geen beltjes gehad. Terwijl, de, terwijl kijk, als, je, als je ziet... Uh, in het centrum van Khartoum heb je een paar van die grote huizen met muren eromheen, waar allemaal soldaten omheen zitten. Dat, dat zijn wel mensen die twintig jaar tegen elkaar gevochten hebben. Die mm. wonen nu naast elkaar, zijn nu buren. Iedereen is, het is een emmer vol kikkers en hij heeft ze er allemaal ingehouden. En hij wordt zeer gerespecteerd, en, en dus ik denk dat, die, dat hem dat voorlopig wel zal blijven doen. En ze geloven allemaal in hun eigen economische ontwikkeling. De, de, en ze, de, hun, het volk, he, die leiders hebben alle, allemaal die verschillende woorloos, hebben weer hun eigen achterban. Die achterban wil niet meer vechten. Die geloven in de toekomst. Dan naar het noorden kijken. U bent daar minder optimistisch over. Die zullen het arm gaan krijgen. Veel ja. problemen gaan krijgen. Geen wonder dat de president al Bashir dan ook eigenlijk die afsplitsing niet wil. Hij heeft wel gezegd dat hij zich aan, aan de slag van het referendum zal houden. Hoe moet dat met hem verder? Want hij is ook nog aangeklaagd door het internationaal gerechtshof in Den Haag. Ja, hoe het met een persoon hij zal persoonlijk wel aan de macht weten te blijven. Uh, maar nou, hij... De, de, de, Denkt u, want hij geeft uiteindelijk natuurlijk toch het zuiden dan op... Ja, het, het is een enorme, enorme slag voor zijn geloofwaardigheid. Hij heeft natuurlijk uh, tien en tienduizenden jonge mannen in, in naam van de jihad tegen het zuiden de, de dood ingevoerd. En ja. nu, nu, nu geeft hij het weg. Maar um, het is een harde politiestaat. Uh, en het gaat niet zozeer om deze man zelf. Er is natuurlijk een hele, hele kliek, een, een, een half dozijn mensen. Uh, hij is vervangbaar door een ander. Een half dozijn mensen die, die al twintig jaar daar de macht hebben. Die Rukszichtloos en verdelen-heerspolitiek weten uit te voeren. die een enorm, uh, meedoogloos, sterk ontwikkelde politie- en intelligenceapparaat heeft. Voorziet dat... hij problemen in het noorden? Gaat ja, zeker. Er dat, is, dat is nu. De mensen worden nu al gearresteerd. Je ziet in Zuid-Kordofan. daar hebben ze de hoeveelheid uh, soldaten van twee divisies naar zes. Uh, euh, hebben ze ingebracht in de afgelopen tijd in Zuid-Kordofan. Dat is allemaal niet omdat ze. Dat ze denken dat het daar vreedzaam blijft. Ze willen daar korte met te maken, zo snel mogelijk... met iedereen die, zich, die denkt het voorbeeld van het zuiden te willen volgen. Dus het noorden gaat de komende tijd um, in ieder geval uh, in de belangstelling staan. Want daar gaat wat gebeuren, zegt u. Ik ben er bang voor. Oké, okay. Dank dat u ons het uh, woord wilde staan, naar de studio wilde komen. Egbert Wesseling van IKW Pax Christi. Bijna vijf voor acht schakelen we nog even met Mark Robin Visser... die zingend op weg is naar Amersfoort, maar niet om vrolijke redenen. Nee, bepaalt geen vrolijke redenen. Wij uh, zijn onderweg naar Amersfoort. Ik ben onderweg met Jan Dierks Brokkereef, vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland. En wij praten over de toekomst van de jeugdzorg. Daar zijn zorgen over. Een aantal jaren geleden is er in de jeugdzorg een nieuwe methode ingevoerd. Die heeft goede resultaten opgeleverd. De belasting van de gezinsvogden is omlaag gegaan. Alleen nu dreigt het de verkeerde kant op te gaan, omdat de financiering niet rondkomt. We zijn zojuist van de snelweg afgegaan... want meneer Sprokker heeft, die denkt dat hij een binnendoorweggetje kent. Maar gaat het goed? Komen we op tijd in Amersfoort? Ja hoor, wij zullen... Ja. ja. Wij doen ons best. Waarom gaan we eigenlijk naar Amersfoort? Wij gaan naar Amersfoort omdat wij uh, met alle gezinsvoogden samen een, uh, het signaal willen afgeven. En uh, Amersfoort, daar een hele mooie centrale locatie voor heeft vlakbij het station. Had u niet beter naar Den Haag kunnen gaan? Want daar moet u toch zijn? Ja, maar het is ook goed dat politici in het land komen... En ja. uh, nee, het is, geen, het is ook geen kamerdag vandaag, dus uh, dat, uh, dat maakt niet uit. Hè? Zeg, de begroting van de jeugdzorg wordt donderdag behandeld, als ik het goed heb. Uh, er moet 8% bij, hebben jullie uitgerekend, anders gaat het niet goed. Wat gaat er dan eigenlijk niet goed? Nou, wat er dan niet goed gaat, is dat de essentie van die methode... Uh, en dat is dat uh, je echt met het bij het gezin zit, het contact hebt, waardoor je het plan op tafel kan leggen... en het commitment van het gezin op dat plan kan krijgen... waardoor je de resultaten haalt. En dat je multidisciplinair besluit. Dus dat je echt uh, zorgt dat bij veiligheidsbeslissingen... er door meer mensen naar dat besluit gekeken wordt. Ja, die resultaten, die lopen gevaar. En het is ook vanuit de, het kabinet gerekend... dat het ook nog een verkorting van de duur oplevert. Het levert minder uit huisplaatsingen op. En ook gewoon in geld is dat een heel goed resultaat. Dat is de boodschap die de jeugdzorgers vandaag vanuit Amersfoort gaan brengen. Wij zijn onderweg. We zijn er bijna. Tot straks. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. De politie van de Amerikaanse staat Tucson, waar de Democratische politica Gabrielle Giffords zaterdag werd neergeschoten, heeft de oproepen naar het alarmnummer 911-911 openbaar gemaakt. Telefoongesprekken met de meldkamer zijn afgelopen zondag afgespeeld in de Amerikaanse media. Over Gabrielle Giffords zegt een beller: Ze is geraakt. Ik geloof dat ze nog ademt. Ze heeft nog een hartslag. Hallo. Oh, number one, there was just shooting at Staples. Is anybody injured? Did you say Gabrielle Giffords was hit? Um, she's hit. Okay, she's breathing. She still the pulse, and we got two people, <laughs> and we got, we got one dead. De Arizona Republic schrijft over de stagiair van Gabrielle Gifford. Deze Daniel Hernandez werkte pas vijf dagen voor Giffords... en redde haar leven door druk uit te oefenen op de kogelwond in haar hoofd. Ondertussen legt hij aan omstanders uit... hoe ze een gewonde medewerker van Giffords konden helpen. Ondertussen zoomt op Twitter de vraag rond... wie verantwoordelijk is voor de moordpartij. Een van de meest geretweeten berichten is... laat één ding duidelijk zijn... de schutter is niet links of rechts, maar hartstikke gestoord. Je Ketse, een website salon... Of salen, Gelooft ook niet in het links- of rechtsverhaal. Ze beschrijven de favoriete boeken van de vermoedelijke dader... die hij op zijn website had gezet. Daaronder het communistisch manifest en Mein Kampf van Hitler. Linkse en rechtse werken dus. Allemaal nieuws, ook in de media. Voor het eerst sinds 1996 produceert Nederlands grootste olieveld... in de Drentse Schonebeke weer aardolie. Daarover schrijft Trouw. De eerste nieuwe olieputten worden deze week geopend... waarna minister Maxime Verhagen van Economische Zaken... op 24 januari het officiële startsein geeft. Er zullen maar rond de 50 mensen nodig zijn... om het olieveld operationeel te houden. Vele dachten dat de oude tijd zou terugkomen, zegt een lokale ondernemer. Maar dat was niet helemaal realistisch. De positie van Turks-Nederlandse jongeren is bijzonder zorgwekkend... staat in een open brief in de Volkskrant van Turks-Nederlandse mensen... die in het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld werken. Volgens hem neemt de binding van deze jongeren met de Nederlandse samenleving... in rap tempo af en kampt een groeiende groep met psychische problemen. Ook zouden ze vatbaar zijn voor islamitische radicalisering. En de nieuwe leider van de GroenLinks, Ulland de Sap... ziet een progressief schaduwkabinet... Van P van de A, D66 en GroenLinks wel zitten. Niet nu meteen, maar op langere termijn, meldt ze op nu.nl. In een schaduwkabinet werken partijen in de opp oppositie samen... om hun tegengeluid te laten horen. De beroepsorganisatie van notarissen wil verbieden dat bij woningtransacties de kosten voor makelaar en financiële tussenpersonen via de notaris worden betaald. Rechtstreekse betaling door klanten is veel transparanter. Huidige regels zijn te ingewikkeld en bieden ruimte voor misbruik en manipulatie, zegt de beroepsorganisatie KNB in het Financiële Dagblad. En de kleine dieselauto's zijn duurder dan gedacht in het verbruik van brandstof, meldt de Telegraaf. Sommige modellen verbruiken zelfs 25% meer brandstof dan door de fabrikant is opgegeven. Reden? is dat de gegevens van een fabrikant in een laboratoriumsituatie zijn vastgesteld. En dan nog Ryan Babel, die heeft zich eh, zelf in Engeland in de problemen gebracht... met een montagefoto die hij via Twitter heeft verspreid. De Nederlandse spits van Liverpool beelde scheidsrechter Howard Webb af... in een shirt van tegenstander Manchester United. International reageerde hiermee zijn frustratie af... over het optreden van de scheidsrechter zondag... in de bekerwedstrijd bij Manchester United. Manchester United won met 1-0. De Britse media ontstond veel ophef over de foto... en Babel heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Sorry, via Twitter denk of niet? Nou, Zo dadelijk, na het journaal van 8 uur... gaan wij nog eventjes naar de zaak Porsche. We praten we onder andere over met Kees Elenbaas en Portugal onder vuur. Elke werkdag van 8 tot half 9, twee dingen... Margreet Rijntjes voert gesprekken over twee dingen uit het nieuws van de dag. Grote dingen. Iedereen zit jaloers te kijken hoe we het in Nederland georganiseerd ja. hebben. Kleine dingen. Dat is een manier van kijken, daar kan ik nog wat van leren. Uh, nee, dat, dat, dat heb ik nog niet gehad. Politieke dingen. Cohen moet eigenlijk die eer zichzelf houden en opstappen. Ja. Aangrijpende dingen. Ik ben heel erg bang geweest en ik heb toen een keus moeten maken. Twee dingen. Elke werkdag van 8 tot half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.